Drie uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. In een appartement in Rotterdam heeft de politie een groot aantal verwaarloosde dieren in beslag genomen. De politie ging naar het huis toe nadat er een melding was binnengekomen dat er een kind van drie jaar alleen thuis was. Bij aankomst troffen de agenten twintig verwaarloosde honden aan. Daarnaast waren er drie hagedissen en twee schildpadden in de woning. Volgens RTV Rijnmond was de peuter niet alleen thuis, de vriend van de moeder was er ook. Jeugdzorg ontfermt zich over het gezin.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 De Tweede Kamer werkt aan een wet die een maximum bepaalt voor het salaris van onderwijsbestuurders, maar die wet is nog niet van kracht. In de top drie van onderwijsgrootverdieners van de Algemene Onderwijsbond staan bestuurders van Amarantis, de Universiteit Wageningen en de Vrije Universiteit. Het weer vannacht bewolkt en af en toe regen, overdag bewolkt en regenachtig. Het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. Dit was het NOS Journaal.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 Me. Even after I'm gone. Phony pseudo jazz Playing in the background of the restaurant Some kind of phony pseudo jazz I don't care I'm trying to get away from people That are trying to drive me mad After everything I work for They're gonna throw everything away After everything I worked so hard For oh, I'm not gonna give it all away I just need to take a rain check I can't live to find another day Said, hell is other people. I believe that most of them are. Van Morrison, hij valt uit tegen wat hij de phony pseudo jazz noemt en hij monkelt: After everything I worked for, they're gonna throw everything away. Hij is nu 67 en dit is een 35 ste studio album opgenomen in zijn uh, hometown Belfast. Uh, misschien moet Marjolein van Heemstra's bij hem langs. Uh, ik vind de titel van zijn, van zijn album ook fantastisch. Born to Sing, No Plan B. Goed, hoorspel op herhaling nu. Hè? Volgend uur nog meer hoor. De Telefoonbeantwoorder. Een KRO-productie uit 1986, geregisseerd door Louis Huet... en geschreven door Michel Bory. Mijn telefoonnummer. Dank u voor uw boodschap. U kunt nu spreken naar de pieptoon. Pieter, dit is Suzanne. Ik, ik ben een beetje laat. Ja, ik, ik dacht dat jij al op kantoor zou zijn. Ik had even langs de kapper willen gaan om een beetje te laten fatsoeneren. Maar dat, dat komt dan later wel, nu jij er nog niet bent. Um, ik, ik probeer nog even mijn auto kwijt te raken. Ik kom meteen. Tot zo. Uit de adem zeg. Ik ren dus ook bijna onderuit in de gang. Um, hoe is het met je? Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, drie dagen de zo om, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. vanochtend. Ik, uh, ik heb in het vliegtuig wat geslapen. Dat was echt fantastisch. Zon en zee en vooral zo warm. Oh, goddelijk. Ja, ja, ik moet de post nog openmaken. Oh, en ik moet het antwoordapparaat nog afluisteren. Oeh, dus ik ben helemaal vol, zie ik. Heel ja, wat gebeld in het weekend. Zelfs op zaterdag kunnen ze ons niet met rust laten. O, oh, zullen we tussen de middag afspreken? Uh, in uh, Café Solo. Oh, oh, wacht even Leen. Er is iemand op de andere lijn. Architectenbureau Holman? Uh, nee, die is er nog niet. Oh, acht uur. Ja, het is toch pas tien over. Uh, uh, zal ik vragen of hij u terug wil bellen? Prima, dank u wel. Goedemorgen. Leen? Ehm um, 12 uur in de koffieshop, goed? Nou, ik zal je niet langer ophouden. Ik zie je om 12 uur. Dag. Zo kleine vriend. Nou, ik ben benieuwd wat jij me allemaal te vertellen hebt. eens even kijken. Mm -hmm. Hallo? Hallo? Architectenbureau Holman? Nee, hij is er nog niet. Oh, elk moment. Ja, we zijn een lang weekend weg geweest. Oh nee, dat maakt hij in orde. Daar hoef je zich geen zorgen over te maken. Uitstekend. Oh, tussen twee haakjes. Heeft u misschien vrijdag ook al gebeld? Ik ben net bezig het antwoordapparaat af te luisteren... en er is een boodschap van iemand die zijn naam niet noemt. Niet. Ja, goed. Zo gauw die binnenkomt. Goedemorgen. Miss Suzanne, dit is Moussa hier. Ik was bij jou aan de deur. Ik wilde langskomen, maar niemand deed te open. Zou jij mij willen bellen in die café op de hoek? Vraag maar of zij meneer Moussa willen roepen. Ik zou erg prettig vinden jou te zien en jouw jou huis te zien. Ik hoop dat ik gauw iets van jou hoor. Dit is Moussa. Dat is alles. Wat krijgen we nou? Ik ken helemaal geen Moussa. Dit is Moussa. Ik wacht al één Moussa. uur op jou. Ik loop naar de autoshowroom. Verderop in de straat. Als je langskomt, je ziet me Moussa. daar. Je ziet me, je moet me zien. Ik hoop maar dat je er bent wanneer kan ik je? straks weer bel. Want Toen ik heb is. niet meer geld voor de telefoon. Het restaurant gaat dicht. En daar kan je misschien. Maar zij mij niet laten gaan. Ik gezegd, jij kon rekening betalen. Want ik heb de hele dag niks te eten. Ze zeggen jij maar liever gauw komen. En als jij niet kunt, stuur de boy met de geld. Dank je wel. Sorry, dit is Musa. Moesa. Moesa. Oh. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik zit een beetje in de knoei. Um, een man die ik in Jimali ontmoet heb, die, die duikt ineens hier op. Hij, hij wil me zien. Ja, hij wil me zien. Om... Ja, maar wat zou jij dan doen? Ja, ik weet niet wat hij wil. Hij zegt dat hij speciaal voor mij gekomen is. Nee, op het antwoordapparaat. Ja, donderdagavond of vrijdag, ik... Uh... Ik, ik heb je een keer een foto laten zien van ons samen. Weet je nog wel? Ik heb je over hem verteld. Hij ving vlinders. En hij danste de boema als een god. Oh, hij leerde het ons nog. Heel aardig, heel correct. Een in het hotel. Ja, hij zei toen dat hij student was. Maar ja, in die landen kan dat van alles betekenen. Van koksmaatje tot, tot doctoraalstudent. Hij vroeg mijn adres, want hij wilde me schrijven. En, en ik heb hem beloofd dat ik postzegel zou sturen. Twee jaar geleden was het. In Jimali. En nu is hij hier. En hij laat boodschappen achter. Oh. Hij heeft kennelijk niet veel geld. Hij denkt, geloof ik, dat hij bij mij kan logeren. Ja. Ja, ik, ik, ik heb hem een adres gegeven. Ik, heb ik verder niet meer nagedacht. Het adres van kantoor. Ja, dat weet ik. Oh, maar ik weet zeker dat hij weer belt. Geen idee waar hij uithangt. Hij, hij zwerft van telefoon naar telefoon. Wat moet ik tegen hem zeggen? Oh, wat mij betreft kan die beste nachtje komen logeren. Daar gaat het niet om. Maar, maar dan? Hè? Hoe krijg ik hem weg? Hè? Oh, jongen. Een, een jonge man. Ja. Een jongen die droomt van Europa... en heel zuinig zijn geld spaarde. Als een fooie. Oh, wat zal dat een schok geweest zijn. Moet je je voorstellen, zeg. Komt hier aan hartje winter en niemand om hem af te halen. En een lang weekend voor de boeg. Ja, hij heeft waarschijnlijk nog een boodschap achtergelaten. Ik heb de cassette nog niet helemaal afgeluisterd. Zij moet je horen heleen. Jij hebt toch een logeerkamer? Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik. Weet je wat? Ik zou hem mee kunnen nemen naar Café Solo, hè? Lunchtijd. Ja, als hij nog belt tenminste. Je zal zien. Het is een hele aardige jongen. Dag. Stuur de boy met de geld. Dankjewel. Sorry, dit is Musa. Hallo? Miss Suzanne? Dit is Musa. Wat heb jij toch tegen mij? Waarom zeg jij niks? Waarom ik sta hier midden in de nacht... en ik niet weet wat ik moet doen? Waar ik heen moet? Ik heb niet eens deken bij mij. ...of met kussen. Ze hebben mijn koffer gehouden in die restaurant. Dus ik moet de hele nacht... ...om die station heen blijven lopen. Waar heb ik het dan verdiend... ...dat jij mij zo behandelt? Als jij eens de hele nacht... ...was in Jimali alleen... ...er was niet... Susan, dit is Moussa. Ik bel vanuit de lobby van een hotel... Hallo, meneer. Welke hotel is dit? Ambassade. Het Hotel Ambassade. Ik bel om je te zeggen, alles gaat goed met mij. Maar er is hier geen kamer vrij. Zij hebben hier internationale conferentie. Ik ga naar een ander hotel. Ik heb uh, telefonische kamer besproken. Dat was alles wat ik kon doen. Wij kunnen morgen verder praten hierover. En zondag, als jij zin hebt... Met de secretaresse van Pieter Holman. Zeker, ja. Ik verwacht hem elk moment. Nee, ik weet dat het donderdag klaar was. Dus dan zouden de tekeningen uh, donderdagavond of vrijdagochtend... op het gemeentehuis moeten zijn gebracht. Ja, ik weet dat het vrijdag een feestdag was. Uh, nou, dan denk ik dat meneer Holman het weekend heeft gebruikt... om nog wat details uit te werken. Hij brengt ze vanochtend meteen naar u toe. Ja, hij gaat zondags soms naar kantoor om ongestoord te kunnen werken. Ja, vanzelfsprekend. Ik begrijp het. Dank u wel. Zo, asbakken ja, weer vol. Een voilà. beetje frisse lucht zou hier geen kwaad doen. Ik ga eens even kijken. Hij oh, is weer aan de whisky geweest. Hm. Ik weet het niet, dat die hier met zijn uh, oude hobby aan de gang is zondags. Wat is dat voor mijn Waar is die opdracht nou toch? Hij is gek, hij heeft alles gesproken, die idioot, <tiekt> <en dialoog> architectenbureau Pieter Holman. Ja, goedemorgen. Ja, daar spreekt u mee. Uh, ik ben de secretaresse van Holman. De vreemdelingendienst? Hoe was de naam, zei u? De heer Abdul. Nee, oh, meneer Abdul Moussa. Maar hoezo? Hoort u eens, ik heb niemand uitgenodigd en ik verwacht ook niemand. Ja, dat is waar. We hebben adressen uitgewisseld, maar dat was alles. En bovendien was het twee jaar geleden. Nee! Ik heb niet gezegd dat ik hem kende. Ik heb gezegd dat ik mijn adres heb gegeven aan iemand in Jimali toen ik daar was. Maar hoe die persoon heette, dat weet ik niet meer. De, de, de Mustafa of Abdul of Mohammed. Ik heb echt geen idee. Wat ik wel weet is dat ik niemand verwacht... en dat ik niet van plan ben om me zomaar voor iemand borg te stellen. Ja, goed, maar ik hou hem hier niet vast uiteindelijk. Dat doen jullie. Jullie hebben zijn paspoort ingenomen. Ja, zo is het toch? Meneer, u moet me nu excuseren. Mijn baas zit op me te wachten. We zitten midden in een bespreking. Nee, dat gaat absoluut niet. Goedemorgen, meneer. Allemachtig. Is Helene daar? Ja, goedemorgen. Uh, nee, nee, vraag haar maar of ze mij wil bellen. Uh, Suzanne, graag. Dank u. Peter, ik weet dat je er bent. Je hebt expres het antwoordapparaat aangezet. Dat is belachelijk. We zitten hier met z'n allen in de bungalow en jij bent er niet, als enige. Alsjeblieft, kom nou. De kinderen hebben je er helemaal niet gezien. Wat zullen je vrienden wel niet denken als je weer eens met je grote verdwijntrucht komt? Ik, ik weet dat je donderdag klaar moet zijn met je grote klus, dus daar kun je je niet meer achter verschuilen. Kom nou hier naartoe. Als je op deze manier doorgaat, dan zullen de mensen denken dat ze je maar beter met rust kunnen laten. En op een goede dag zul jij merken dat je echt helemaal alleen bent. Bel me tenminste even op, Pieter. Hallo, dit is Moussa. Ik zal jou vertellen, Suzanne. Als ik die kerel tegenkom die mij gisteravond meegenomen heeft, ik heb breek zijn nek. Hoe vind jij zo iemand? Hij zegt... Echt... Laten wij wat gaan drinken. En een hele verhalen over slapen in zijn auto. En dan laat hij mij achter, buiten, ergens. In die sneeuw, zomaar. Hij zegt, ik ben zo terug. En daarna heb ik hem nooit meer gezien, nooit meer. Maar ik zeg jou, jij zult zien wat er met kerels gebeurt die mensen van mijn ras zo behandelen. Waar ze zomaar tegen liegen en dan in die sneeuw laten, zomaar aan die lot. Ben jij misschien vergeten, jij mij uitgenodigd hier naartoe komen. Jij tegen mij gezegd, alles staat voor... Elke keer als jij mij zo afbreekt, ik moet weer geld in die kleus doen. Ik heb een heleboel dingen gedaan, die ik nooit eerder gedaan heb. Ik heb zelfs geld gestolen uit de offerblok in de kerk. Iemand zag dat ik dat deed en die zei dat ik het geld moest maar houden. En zorgen dat ik wegkwam. Doodvallen kan die, doodvallen. Ik wil geen liefdadigheid. Het is allemaal jouw schuld, Suzanne. Je was gewaarschuwd. Jij zei, als je naar Europa komt, laat mij weten. Ik zal overal voor zorgen. Ik zal overal voor zorgen. Dat heb jij gezegd letterlijk. Ik heb het niet gevraagd of ik naar Europa mag komen. Jij wist ervan. Ik heb het... Je wist ervan. Ik heb je nooit iets gevraagd. Jij zei dat ik je moest komen. Nu ben ik hier, maar ik zie jou nergens. Ik kan jou niet spreken. Oh... Ik krijg het doodsbenauwd. Hij, hij, hij schreeuwt, hij eist, hij dreigt... en allemaal vanwege een paar minuten s'nachts op het strand. Ja, ja, af en toe. een enkele keer een beetje warmte en tederheid. Daar heeft de mens toch recht op? Oh, ik, ik zou hem het liefst ziek melden, zeg. Maar dat kan niet. Ja, Holman is er niet en er zijn allerlei mensen die hem moeten hebben. Wat dat nou weer met hem is? Zijn nieuwe project voor een winkelcentrum... moet vanochtend op het gemeentehuis besproken worden. Hij heeft een afspraak om half negen... en ik heb nog helemaal niets van hem gehoord publieke werken kan elk moment terugbellen. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, dan heb ik ook nog de vreemdelingendienst op mijn nek. Die beweert dat ik borg voor moet staan. Ja, voor Moesa. Ik pik er niet over. Dat heb ik tegen ze gezegd ook. Volgens mij geloven ze me helemaal niet. Hoezo me niks van aantrekken? Dat kan helemaal niet. Ja, jij hoeft niet naar hem te luisteren. Oh, het is net of je hier naast me zit, zeg. Zijn adem, zijn woede. Het is nog maar zo'n kind ook... Hè? Ja. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Zeg, kom me dan afhalen om twaalf uur, hè? Of, uh, of eerder, als je kunt. Susanne? Vergeef mij, alsjeblieft. Ik hoop dat jij niet kwaad bent... om wat ik vanochtend gezegd heb. Maar ik, ik had het koud en ik had er niet geslapen. Ik ben nu in het gebouw van de luchtvaartmaatschappij. Ik zit hier goed. Maar over vijftien minuten zijn gaan sluiten. Kom me gauw halen als je kan. Als je niet kwaad op me bent, bedoel. Ik wilde niet tegen jou tekeer gaan. Ik begrijp je probleem. En daarom, ik wil dat jij mijn probleem ook begrijpt. Ik vraag niks van je. Maar ik kan niet tot maand Mevrouw Holman, uh, met Suzanne, is uw man daar? Wat zegt u, slaapt hij nog? Maar hij heeft om half negen een afspraak op het gemeentehuis. O oh ja, dan neem ik maar aan dat hij daar recht, rechtstreeks heen gaat, ja. Uh, zou u hem alstublieft meteen willen wekken? En vraagt u hem dan of hij mij even wil bellen? Dank u wel. Ik sta in telefooncel, recht tegenover jou. Je moet toch ooit een keer komen. Ik wacht. Ik zit hier goed. Zul je wel zien? Ik zit hier beter dan ik was vannacht. Tussen rioolbuizen van Hotel Ambassade. Moet je je voorstellen. Of ik was een stuk vuil. Ik werd vanochtend eruit gejaagd door een oude man met een bezem en een groen schort. Een oude, blanke man met een bezem en een schort. Dat soort dingen. Daar zijn ze goed in. Ja, hallo. Me... wat zegt u? Is hij er niet? Maar u zei dat hij nog sliep. Oh, ik dacht dat u bij hem in de kamer was. Nee, nee. Maar het is nu vijf voor half en de bespreking is om half negen. Hij moet er absoluut zijn. Het gaat over dit nieuwe winkelcentrum. Oh, wacht even. Misschien staat er nog een boodschap van hem op het antwoordapparaat. Ik, ik was de cassette aan het afluisteren. Ik ben, ik ben nog niet klaar. Ik bel u terug. Wacht op je. Of op je man. Als je dat liever hebt. Of op de politie. Wat je maar wil. Of op je broers. <laughs> ik ben niet bang. Dan krijg ik het echt tenminste warm. Eindelijk. Eindelijk. Vertel ze maar waar ik ben. Hier, recht tegenover je. Deze blanke vrouwen heb ik gehad. Nou, En niet de eerste, de beste. Wat heeft dat voor zin? Vijftiende verdiepingen. Ik heb ze geteld. En de deur is dicht. Niemand. Ik zag daarnet een man op de tweede verdieping. Waar is je familie? Waar zijn je kinderen? Pieter, iedereen is alweer weg. En ik word gek van de kinderen. Zal ik je eens wat zeggen? Dat hele ontwerp van je, dat slaat nergens op. Het is absoluut krankzinnig om boven auto's te laten rijden... en de grond eronder weg te graven. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Dien je plannen maar in. Probeer er maar een paar stuivers uit te slepen. En in godsnaam, laat deze keer eens niet met je zollen. Kom eens voor jezelf op. En ik wil ook... Hallo, Suzanne. Met Pieter. Moet je horen, het is een puinhoop. Er zit niks anders op. Ik zal een paar dagen moeten verdwijnen... om de boel een beetje bereid rijtje te zetten. Ik voel me ellendig. Het hele idee was trouwens baardeloos. Ik heb de tekening in de brullenbak gegooid. Ik had er het weekend aan willen werken, maar... Ik heb er een streep onder gezet. moeten weer helemaal opnieuw beginnen. In elk geval, ik reken op je. Bel jij het gemeentehuis? Zeg maar dat ik niet goed ben. Acute blinde darmontsteking of zoiets, zeg maar wat. En uh, probeer de zaak een dag of tien uit te stellen. Nou, daar ben ik weer. Als je me nodig hebt, ik zit bij Pamela. Maar vertel dat in godsnaam aan niemand. En wist deze band maar. Ik heb een slaappil genomen, dus bel me maar om een uur of twaalf. Oh ja, tussen twee haakjes vanochtend is er iets raars gebeurd. Zondag dus, hè? Ik was er eventjes uitgegaan om een broodje te halen. En toen ik terugkwam, toen kwam er een neger de straat over gerend. Oh, God. Ik duwde hem opzij. Precies net toen ik de deur opende, stormde naar binnen toe. Maar ik waarschuwde de concierge en die heeft toen de politie gebeld. Net voor ons kantoor kregen ze hem te pakken. Dat werd me tot een knoppartij. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Maar goed, ik bel je weer. Pieter weer. Dat vechten dus, hè? Ik zal maar niet proberen om het te beschrijven. Het was eigenlijk niet zo'n leuk gezicht. Ze waren met de virus, ze sloegen erop los met hun knuppels. Het bloed spatte overal op de vloer. Ik was helemaal van streek naar de hand, als ik eraan dacht. Ik denk dat hij een slok te veel op had en dat hij daarom door het lint ging. Hoe dan ook, ik dijk mijn bed in. Ik vertel je morgen het verhaal wel. Het was namelijk of schoon. Hallo. Architectenbureau Holman. Politie? Ja, meneer Holman is niet aanwezig. Nee, er is niemand verder. Oh, ja, ja. Ja, heel graag zeker. Maar niet nu meteen. Zou uh, u voor een paar minuten weer terug kunnen bellen? Ik, uh, ik ben even bezig. Ja, er wordt me net iets gedicteerd van een apparaat. Ik heb het erg druk. Uh, dank u. Oh, Helene. Hij, hij is gearresteerd. Ja, er is hier gisteren een knokpartij geweest in de gang. Ja, hier. Pieter deed de voordeur open en Moesa probeerde hier naar binnen te stormen. Nou ja, ik vertel het je allemaal later wel. Um, op dit moment is hij in het ziekenhuis of, of op het politiebureau. Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Ja, ja, ze hebben hem in elkaar geslagen. En hij wil me spreken. Oh... Alles loopt mis vanochtend. Ja, Pieter is totaal afgeknapt en is weggekropen. Nou ja, goed. Hè? Ja, tussen de middag. Laten we naar de sauna gaan. Ik moet echt een beetje tot rust komen, zeg. Ja, maar goed, als jij in mijn plaats was, wat zou je dan zeggen tegen hem? Oh, absoluut. Die belt weer hoor. Hij, hij, hij moet naar huis, vind je niet? Het is toch het beste voor hem? En, en, en als hij nog geld nodig heeft, misschien kan ik hem dan bijspringen... en een en deel van zijn ticket betalen. Of helemaal zijn ticket betalen. Wat zeg je? Nee, hij zou het hier nooit uithouden. Zelfs niet voor een vakantie. Tot straks dan, hè? Dag. Pieter Holman. Op oh, dit moment nee. is er niemand Niet aanwezig. Weer. U kunt als u wilt een boodschap inspreken. U heeft daarvoor 40 seconden de tijd. U kunt nu spreken. Hallo? Dit is Moussa. Dag Suzanne. Ik bel om afscheid te nemen van jou. Ik ben bij politie. Er was zich gisteravond in misverstand, zie je? En toen is er gevochten. Maar vandaag ik heb ik mijn verontschuldigingen aangeboden en zij ook. Ik heb goed geslapen en ik heb goed gegeten. En in het ziekenhuis hebben ze heel goed voor mij gezorgd. Maar ik heb nu een verband om mijn hoofd. Dus deze keer kan ik niet Europa gaan bekijken. Ik kom een andere keer terug om je op te zoeken... Ze zeggen tegen mij dat jouw baas vliegticket heeft gekocht. Bedankt jouw baas voor mij. Het is heel aardig van hem. En wil je jouw baas zeggen dat mijn huis in Jimali voor hem altijd openstaat? Ook voor jou. Ik hoop alles goed gaat met jou en met je familie. En met je kinderen. Maar... Suzanne, ben jij daar aan de telefoon? Suzanne? Hallo? Susanne, hallo? Uw boodschap Susanne? is opgenomen. Dank u voor uw telefoontje. Ja, u hoorde Edda Barens, uh, Mike Hosam, Sooy, Joke Hagelen en Adriaan Olre in De Telefoon beantwoorden. Een hoorspel van Michel Bori en de regie was van Louis Wet. Een KRO-productie uit 86. Goed, eh, we gaan het mysterie van Emily spelen. Ik ga eens even die tekst erbij halen die Jan eenmaal weer geschreven heeft. Over iets of iemand. En u moet raden wie of wat. En dan kunt u knijpkartjes winnen. Vorige week heeft er niemand gewonnen. Dus die hebben we lekker in reserve. Uh, ik zou zeggen... Uh, hè, u moet dadelijk bellen met 0800-1121... Hier komt het eerste. Mijn bril, mijn bril. Oh. Wacht even hoor. Ja, ik heb hem wel, ik heb hem wel. Maar... Uh, oh ja, hier. Het, wordt, het is echt steeds erger. Dat, dat hadden ze trouwens ook wel eens mogen vertellen vroeger. Dat als je boven de 50 bent, dat je dan gewoon een bril nodig hebt. Is dat zo? Hé, hey, Martin, je hebt geen bril. Mijn 49, hè? <lacht> lenzen. Oké, okay. Goed. En jij bent ook nog eens een jong knulletje, Francis, daar zo. Maar goed. Oké, okay. roll the tape. Als wij iets willen, dan gebeurt het ook. Er zijn mensen voor wie dat een volstrekt vanzelfsprekende gedachte is. Het zijn voornamelijk de zogenaamde old boys. die in hun netwerk die gedachten met verve uitdragen. En het moet gezegd, wat ze in hun kop hebben, wordt vaak gewoon werkelijkheid. Waarmee hun geloof in die zelfbedachte lijfspreuk steeds weer wat sterker wordt. En dan komt het moment dat zo iemand niet langer denkt in termen van we... dan is het, als ik iets wil, dan gebeurt het ook. En dat denkt zo iemand door gebrek aan tegengas. Kritiek wordt afgekocht, weggehoond of simpelweg ontkend. Dat is helemaal waar bij deze persoon die we zoeken. Dat, dat zal ik dan maar vast verraden. Uh, 0800-1121, als je denkt uh, te weten. En uh, ja, we, we gaan naar Friesland. Daar heb je ook uh, countryside, zeker weten. En daar kan je Wietske vinden. Op een Kostje in het Friesland. Oh, wij haren je zaarskomen. Op mijn fietsje, de boske Van het mooie Abelskeer. Sintje laken, vroeg het spluitje, in mijn fietsstas, een stukje breed. Ik ben, ik ben een hurenburger, ik ha het altijd rop. Maar iedereen ziet het hier, dan ping ik bingel op. De koosje, op een koosje, in een spriesloon. Oh wat haai ik rutjes komen, naar de rieën, alle merken in de buurt. Toch? He? Wietske. Goed, uh, aan de telefoon John. Hi John. Hallo, Aline. Alles goed? Ja, en jij? Ja, lekker rustig. Ja, niks, niks bijzonders gedaan? Nee, nee, niks bijzonders. Nee? Was een mooi oorsprong net, dat uh, voor jou. Wat zei je? Dat was een mooi oorsprong net. Ja, leuk hè, de telefoon beantwoorden. Uh, ja, dat is leuk, ja, ja. Ja, vond ik ook. Uh, John, wie denk jij dat het is? Jens Armstrong. En waarom Wees denk je dat? Vanwege dat afkopen en dat had hij toen ook bij die uh, dopingscommissie Daar had, hij, ik heb heel veel geld gestort of zo. En dat? Oh, oh. Okay. Ik heb het niet helemaal fout. Ja, <lacht> nee, het is helemaal fout, dat is absoluut helemaal fout. Maar <lacht> ja, <lacht> ik weet. Bevestiging. Ik weet alleen dat die lens. Ja, dat doping niet en te geloven. Dat gaat heel erg onderuit. Dat gaan we heel erg onderuit, hè? Ja, dan durf je gericht om niet met laten zien. Dat lijkt me ook, hè? Nou, goed. Uh, John, ik zou zeggen, blijf luisteren. Als je een ander idee hebt, bel je nog een keer. Oké? Okay? Doe Oké, okay, hartstikke bedankt. Doei, doei. Hier komt het tweede fragment. En daar zit hij dan. Op eenzame hoogte, vaak letterlijk. Want bovenin een wolk krabber. Alle wensen vervuld, alles gekocht en alles wat nog te koop is binnen handbereik. Niks hoeft. Niemand hoeft hem aardig te vinden. Aardig zijn is niet winstgevend. Je runt je tent als de god die in het diepst van je gedachten al een tijd lang bent. En dan denk je, dat land waar je in geboren bent, waarin je bent groot gegroeid. Het land is eigenlijk, dat ja, is ook een tent. Die zou je met gemak kunnen runnen. In plaats van die slappeling die er nu zit. Zo'n mietje met opvattingen en idealen. Als je daar een stap verder mee komt... alsof je daar een stap verder mee komt... als je dan niet op de stoel van die slapjaners terecht kunt komen... dan kan je hem altijd nog pesten. <lacht> 0800-1121 als we het denkt te weten. En uh, we gaan gewoon uh, nog eventjes uh, naar, naar Wietske toe. Want weet je hoe Hit the Road Jack klinkt in het Vries? Zo. Kamping in het hoekje. Ja, maar Wietsje... He? Ja, die zit hier nou, ga je rollenbaar. Nog hij maar thuiskomen als een sombere mieter. Als ik de op slot. sis dat maar! Ik wacht je en ik wacht je, maar de komst net thuis. Ze komt er die al net goed maar uit. Wordt het nog langer in de door op slot. Het deed in eigen schuld dan wist doordat. dat. Kom uit de kroeg, man. Komt er nou wat van wat van wat? Die super is toen ik een spat door die wolle ik on een ik on een bel, luk ik on a bell. Die die een bel, gedracht die je te man, komt een nou avond van, wat van, wat van, wat van, wat van, wat van, wat van, dus, wat van, wat van, wat van, van, van, Kom eens, thuis, man, dat is toch heel en heel van plan. Kom eens, die man, ja komt er nog wat van. Kom eens, man, dat is toch heel en al van plan. Kom eens, die kroegman. Kom dan man? De cel nou, uh, ik wacht hier net langer. Ik ga naar ik draai door op slag. Ik weet als ik geen bij die huis, dus uh, bloos hem maar. <laughs> Leuk is die wietje, hè? Het, de cd heet Let me maar gebeurde Volgens mij betekent het iets van, uh, laat mij maar schuiven, denk ik. Goed, aan de lijn. Uh, je je beeld van weg. Oh, ja. uh, Timo, goedendag Timo. Ja, goedendag alleen met Timo. Alles goed? Ja hoor, best. Ja? Mag ik even, voordat ik begin, een disclaimer <laughs> een disclaimer uh, plaatsen? Nou? Uh, nou, dat mijn inbreng uh, op persoonlijke titel is en uh, niet voor algemeen gebruik. Oh, want? <laughs> nou ja, ik hoorde laatst iemand zeggen dat ik alles wist en weet ik wat allemaal. Peter was dat geloof ik. En ik denk, ja, het is niet de bedoeling dat je blind gelooft alles wat de ander zegt. Je moet altijd natuurlijk zelf blijven nadenken. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat ja. geldt voor alles, toch? Ja, geldt voor alles. Nou, dat is ook voor dat mij. geldt ook voor jou. Oké. <tsv 2> <gülme> <Lutheran> Oké, okay. okay, disclaimer is uh, aangekomen. Ja. Goed, eh, Timo, heb eh, uh, jij iets leuks meegemaakt dit weekend? Ik vraag me af, mensen maken helemaal niet meer mee? Nee, ook, ook niet eigenlijk. Nou goed, zeg dan ]らいitch. maar... Ik heb zitten wachten op de nachtprogrammering. Oké, okay. nou. Op jou is... zeg maar. Ja, dat is heel goed. Ja. Uh, uh, wie denk jij dat het is, Timo? Ja, ik heb het weer fout. Hè. Maar ik dacht Mid Romney. Ik, ik hing, ik hing er eigenlijk op twee gedachten, maar ik blijf bij deze keuze. Ah, Oké, okay. en waarom uh, dacht je Mid Romney? Uh, nou ja, in het, eerste, in het eerste gedeelte zat ik op een heel ander spoor na de eerste aanwijzingen. Maar toen dacht ik nee, dat ligt te veel voor dan, dat ga ik niet zeggen ga ik niet voor bellen Dan loop ik weer de kans dat het helemaal fout is. Oké, okay, oké. Okay. En toen hoorde ik van, nou, dit land waar ik geboren ben... en de hoogste toren van een etage... toen dacht ik eigenlijk aan die ik net niet heb gezegd. Ja. Maar toen zeg ik van, dit land waarin ik geboren ben, waarom zou ik dat niet willen? Ja, toen denk ik van, dat moet toch middenom niet zijn, ja. maar... Ja. Nou, nee. ik, begrijp, ik begrijp je, je redenering en uh, je bent warm, maar het is niet goed. Ja, ik weet wel wie het is, denk ik. Maar ja, dan moet ik weer bellen. Ja, dan moet je weer bellen, terzij ja. de volgende het weet. Okay. hey Timo, dus misschien tot straks. Doei! Oké, okay. doei. Uh, Kees. Ja, hallo. Kees, ben je buiten? Uh, nee, ik zit in de auto... Uh. Die staat aan de kant ondertussen stil trouwens. Ja, hè? je bent het natuurlijk weer aan het beveiligen. Maar het is koud buiten, hè? Ja, het is behoorlijk koud en nog nat ook. Oh, jij ja, regent het? Hier wel in ieder geval. Ja, ja, ja maar dat is helemaal in het teleur. Dus dat wil helemaal nog niks zeggen. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Kees, wie denk jij dat het is? Uh, nou, ik ga iemand anders zeggen dan ik net tegen de oh. die, die, uh, centralist gezegd heb. Al, al hangend aan de telefoon, kom je soms tot andere inzichten. Ja. En ik zit nu te denken aan Donald Trump. Uh, dat moet je... Uh, ja, dat is nou niet leuk. Dat je, dat, je hebt een hele andere naam opgegeven, oh. hè? <laughs> ja, ja. Ja, nee, maar nou, nou bederf je mijn spelletje. Oh, oh. Ja. sorry, nou, dat was niet de bedoeling. Nou, <laughs> uh, blijf even van de lijn. Ik lees het, het laatste fragment voor. Hm. Ja, een bedje. Dus je komt op de tv en op internet en zo... en je zegt dat die minkukel van een president... maar eens met wat papieren over de brug moet komen... om zijn komaf en opleiding te verduidelijken. En je belooft dat als dat ventje in het Witte Huis... jouw gerechtvaardigde wens inwilligt... je een zakcentje, laten we zeggen een miljoentje of vijf... doneert aan een of ander goed doel. Het lot van de arme kindertjes leg je dus gezellig bij meneer de president. Die kindertjes krijgen lekker niks als je je zin niet krijgt. Of dat onsympathiek overkomt? Tja, daar heeft hij nooit bij stilgestaan. Sympathie is iets voor angsthazen met slappe knietjes. Ja, nou ja, goed. Euh, daarom, je, mag, je, moet, je moet natuurlijk als je belt en je geeft een naam op... moet je die naam zeggen, hè? Want ik denk dat Timo het ook wel nou, dacht. Uh, maar goed. Uh, nou, ik zat dan dezelfde als Timo te denken, namelijk uh, met Randy. Uh, maar ik kreeg al te horen dat er iemand anders was die die naam had. Ja, en toen moest ik een andere naam roemen. Ja, dus had ik dus in eerste instantie aan een andere presidentskans laten denken. Uh, namelijk Newt Gingrich. Die Engert, ja. Maar ja, die komt toch ook niet echt met de omschrijving overeen, eigenlijk. Uh, nee, nee, nee. Dat die naam die heeft zich in de laatste tijd ook niet echt geroerd wat kritiek op uh, Barack Obama betreft. Nee. De nee. rangende dacht ik ineens verrekt. Donald Trump, die is er ook nog. Ja, die Eikel. Sorry hoor. <laughs> Wat een naar iemand. Bluk. Bluk. Ik vind al die, al die republikeinen vind ik vreselijk. Maar goed. Ja, uh, dat vind ik ook, ja. ja. Nou, Kees, uh, uh, voor straf krijg je maar één knijpkat. Maar je krijgt hem wel, want uh, je hebt hem natuurlijk wel goed. En, uh, dus blijf even aan de lijnen noteert. Uh, Frans is je gegevens, oké? Okay? Dat is hey. goed, ja. Oké. Okay. Nou, fijne nacht nog. Ja, hetzelfde, ja. Doeg. Dag. Uh, nou, nog één keer Wietske, hè? Lang leef het Fries. Ik zal het je vertellen, het is wel een heel verhaal. Maar ik hoop je dat je Fries besteedt, toch het in je eigen taal. Die taal dat is dus vries, kist het bol of kist het net, oos ieder nog een cursus. Het is nog net te let. Mij leer is heel gemakkelijk al, oh. dus men had het mij leert. Ik ken het lezen en schreeuwen, dat is toch net verkeerd. Ik kan het ook wel in het Nederlands, ja, zeker lukt dat wel. Maar het vries dat luidt me better als ik je wat vertel. zo dat ik vierder kan als ik niet Holland zag. Maar vries is dat de mooiste taal. Ik maak je net iets proberen. Voet er en grie in het zieat dat dit is een kind. Is kind of rug de vries, Maar daarom net een min. Zong maar mooi mijn mooi. Dan leer je het heel snel. Ied wat rij je jouwer ook dat tellen Lukt je wel. Die foude zwaar die leerde je hem al hun als mooi. Stel zou zongen, oer een lekker boom. Van Twares en de kast heb je ook al wat gehoord. Zo'n moeilijk kind net wijzen dus, dus jongen zegt het vol. Als de helden zien, dan hebben we mooi zien al. kunnen ze stellen alweer in. draaien We hebben net het Verkeerd? Ik kan het ook wel in het Nederlands, Ja, zeker lukt dat wel. Maar het brieus dat lijkt me beter als ik hem wat vertel. Brieus, als je zo hard je gaat zien. Ik kijk we de weer om naar je. Hier dan draai je op jouw vinger. Weer hebt de temp om het lief. Wietske, Country Wietske uit Friesland. Dat was wel duidelijk. Um, ik heb ik kreeg van Konrad Konzelik en zijn big band een hele mooie plaat. My Favorites Sing. En um, ja, moet je, moet je luisteren? Dit is uh, Edwin Russe die uh, Oscar Brown Jr. nazingt. In Nederlands. <tied> Wat is dit? Hé hey pap, wat is dat? veel is oneindig? Waarom is water nat? Hoe hoog is de hemel? Hoe zwaar weegt de maan? Waar komen de baby's vandaan? Bent God op een wolk? En heeft hij een baard? Heeft hij ook een brommer? Of rijdt hij op een paard? Hoe lang is het steppen van hier naar Parijs? Waarom kun je lopen op ijs? Waarom moeten meneer zich elke morgen scheren? Waarom zijn groene appels nog niet rijp? Hoe koud is het op de Noordpool? Waarom moet ieder kind naar school? Rood opa, innemen? neem een feit. Hé, hey, pap, wat is dit? Hé, hey, pap, hoe heet dat? Waarom zijn er wolken? Wat is een hazenpad? Wanneer ben ik jarig? Hoe lang duurt een eeuw? Hoe heet de mevrouw van een leespaduliaulia doelia een keel?